Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tijdens de Amsterdamse ontgroeningen zijn studenten gestomd en geslagen. Bij tenminste zes disputen ging het tijdens de ontgroening helemaal mis. Eerstejaars liepen mank, hadden blauwe plekken, wonden en striemen. Dat heeft het bestuur van de Amsterdamse studentenvereniging bekendgemaakt na eigen onderzoek. Vorige week kwamen er berichten naar buiten van studenten die zeiden dat ze zijn mishandeld. Het bestuur kondigt nog een groter onderzoek aan naar alle misstanden tijdens de kennismakingstijd. ...er op slachtoffers op aangifte te doen bij de politie. In de Tweede Kamer wordt al uren gepraat over de vastgelopen formatie. Bijna een half jaar na de verkiezingen is er nog steeds geen nieuw kabinet. En dat lijkt er ook niet snel te komen. Politiek verslaggever Ron Na de vele negatieve commentaren en sentimenten van de afgelopen dagen... voelt iedereen in de Tweede Kamer ergens wel aan dat dit toch niet heel lang zo door kan gaan. Maar goed, niemand weet nu al waar de oplossing gevonden zou moeten worden. Dit debat gaat die oplossing of die doorbraak ook echt niet brengen. Het is vooral stoom afblazen ook wat partijen doen. Waarschijnlijk gaat het debat nog de hele avond duren. Het is vooral de vraag wie de nieuwe informateur wordt... en of die mag gaan kijken naar een minderheidskabinet. Een man uit Limburg moet 18 maanden de cel in... omdat hij als bewindvoerder geld heeft gestolen van zijn cliënten. Hij plunderde de rekeningen van tientallen mensen... die in de schuldhulpverlening zaten om zijn gokverslaving te betalen. Hij zou op deze manier ongeveer 300.000 euro achterover hebben gedrukt. De man mag van de rechter ook vijf jaar lang geen bewindvoerder meer zijn. En het Nederlands tennissprookje op de US Open zit erop. Botik van de Zandschulp verloor net in de kwartfinales in vier sets van de Rus met Vedef. Toch mag Botik volgens commentator Marcelin Mesker hartstikke trots zijn. Wat heeft hij zijn huid toch weer uiteindelijk duur verkocht. Botik van de Zandschulp. Het sprookje is dan misschien uit, maar wat een geweldig toernooi. Zeven wedstrijden gewonnen. Uiteindelijk verliezen van de nummer twee. Dapper gespeeld op het end. Zijn tennisgenie in volle glorie laten zien. Hij zal stijgen naar nummer 62 in de wereld en zijn toekomst ziet er denk ik heel rooskleurig uit. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw lekker zonnig. Het wordt de warmste dag van de week met temperaturen tussen de 24 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. De vertraging is er nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en roelop Kom je in 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. de nasleep van een ongelukmalerijstroken, die zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Waited. Know why I've been blue? Pray each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two when no one does those love scenes exactly like you? You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You make me understand each foolish little scheme that I'm scheming, and dream that I'm dreaming. Now I know why Mama taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb het programma samengesteld en presenteer het vandaag. Het eerste nummer van het tweede uur uh, CFM Jazz was van Anne Burton, de Nederlandse jazzzangeres. Die naast Reetje Kauveld en Rita Rijs uh, zeg maar een van de grootste jazzzangeres, is, is van Nederland. Zij is van oorsprong Pools, heeft een um, andere naam aangenomen naar uh, de Engelse uh, Richard Burton... En um, het nummer wat u gehoord heeft, dat is Exactly Like You. Het komt van een album uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. En dat album, dat heette Early Blue en Burton. Ik ga verder met Clifford Brown. Clifford Brown, een bekende trompetist... en hij heeft vele grote albums uitgebracht. En van een van zijn klassiekers, The Study in Brown, uit 1956... Uh, waarop hij samenspeelt met onder andere Max Roach op drums, Harold Land op de Noorsax, Richie Powell op uh, piano en George Morrow op bas. Ga ik draaien. 'Sendu'. Clifford Brown met Sandu. Ik ga verder met Bud Powell. Bud Powell, een van de centrale figuren in de geboorte eigenlijk van de bebop. Samen met Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en Charlie Parker. Ik had het er vorige week nog over met mijn collega uh, Peter de Boer. Jazz is heel bekend geworden rond de bebop. En um, wat is jazz nu eigenlijk? Er zijn verschillende meningen natuurlijk over. Maar Peter legde het heel duidelijk uit. Het is een combinatie eigenlijk van verschillende ritmes... En uh, Bud Powell heeft daar heel veel in uitgevonden. Hij speelde in de begin jaren 40 veel in Mintens. In, uh, en heeft daar um, ja, veel uh, creativiteit in zijn muziek gestopt. Heeft een taal op de piano uitgevonden. Die uh, eigenlijk uh, ja, complementair uh, was aan uh, Charlie Bird en Dizzy Gillespie. En... Um, hij laat het ook heel goed horen door zeg maar, met zijn um, rechterhand continu hetzelfde melodietje te doen. En eigenlijk met zijn linkerhand hele andere um, um, ja, melodieën te spelen. Dus je krijgt twee melodieën dwars door elkaar. Bert Paul heeft ook een tragisch verhaal. In uh, 1945 was hij zwaar gewond aan zijn hoofd door een... Uh, door de politie in uh, wat gezegd is, een. Um, eigenlijk met. Uh, een racistische achtergrond. is hij in elkaar geslagen. Net zoals vele andere muzikanten. Um, gebruikte hij ook veel alcohol en drugs. Hij is opgenomen geweest. heeft elektroshocktherapie uh, gehad. en. Um, hij ging daarna eigenlijk bergafwaarts. met zijn gezondheid en zijn creativiteit. Hij is Amerika ontvlucht. net zoals een aantal andere collega's. en is in. Uh, Europa gaan wonen en gaan spelen. En hij heeft een um, aantal mooie albums daar gemaakt. En van een van die albums um, speelt hij in Parijs, samen met onder andere uh, Kenny Clark op drums, Zoet Sims op de sax, Pierre Michelot op bas en natuurlijk Bud Powell op piano. Live at the Blue Note Café, Bud Blues en het team van 52nd Street. <middels> Helaas kan ik het niet helemaal draaien. Het nummer duurt maar liefst 11,5 en minuut. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon te gek voor een, uh, een radio-uitzending. Ik heb nog zo'n heerlijk live nummer klaarstaan. Het duurt ook te lang. Maar ik ga er toch een uh, groot stuk van draaien. Het is van Jimmy Smith. Het is um, van het album Grooving at Small Paradise. Een uh, jazzclub. 1957 heeft hij het opgenomen. Het is een bijzondere stijl. Omdat de percussie... Uh, Af en toe wegvalt en geleerd op het internet zijn het er oneens of um, dit expres is gedaan of dat de apparatuur uh, het niet goed deed ten tijde van de live opname. Gaat u luisteren naar After Hours van Jimmy Smith. <tieding> Thank you. I don't know. <laughs> . After Hours Live in The Small Paradise in New York uit 1957. Ik ga verder met um, ja, opnieuw een uh, organist. Het is uh, Charles Kinnert. Hij heeft een album gemaakt dat heette Soul Brotherhood. En daarvan ga ik het uh, gelijknamige uh, uh, titelnummer draaien. The Soul Brotherhood. Als Kinnert met de Soul Brotherhood. Ik ga verder met een, uh, ja, een andere uh, grondlegger in de jazz. Dat is Earl Bostic. Hij staat bekend als uh, ja, de grondlegger van de alt saxofonist. Hij is een groot voorbeeld voor onder andere John Coltrane. In 1938 en 1944 leidde hij uh, de orkesten in, um, in Mintens... en in Small Paradise... En hij is um, daarna voor zichzelf begonnen. Hij heeft een hele eigen stijl ontwikkeld. En wordt gezien als een van de grondleggers van de Amerikaanse Rhythm and Blues. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Be My Love. Het komt van een uh, album dat heette Alto Magic in Hi-Fi. A dan dance party with Bostic. Met Be My Love. Ik ga verder met een uh, Nederlandse band. Een um, ongewone combinatie van een trombone en een baritoonsax, ten tijde van uh, de publicatie van dit album. En dat is in 2013. Het zijn Rick van den Berg en Bart van Lier. En um, ze worden vergezeld door een aantal andere grote Nederlandse artiesten. Waaronder Marius Beets op Double ba Bass. Double Bass moet ik eigenlijk zeggen. Groot geworden natuurlijk in de Beach Brothers en de Houdini's. Hij uh, wordt vergezeld onder andere van Erik Ineke op drums. Een geweldige drummer die met heel veel grote artiesten heeft samengespeeld. Zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin, Lee Konitz en nog vele anderen. Um, daarnaast natuurlijk Bart van Lier op trombone. En Rick van den Berg op baritonsax. Ik had tot nu toe niet van hem gehoord. Dus ik heb een klein stukje historie van hem opgezocht. Hij is een van de... Um, ja, van de, van, de Nederlanders die, van de weinige Nederlanders die zich uh, compleet gefocust heeft op de Bariton Sax. Hij heeft onder andere gespeeld in de Jong Sinatra's en in het Rotterdamse Jazz Orkest. En tot slot Edgar van Asselt, een uh, pianospeler die uh, uh, onder andere heeft samengespeeld met uh, de ex-blekie tenorsaxofonist David Snitter... Gaat u luisteren naar het nummer Bodycheck. Het komt van het album Highside Low Blow... van Rick van den Berg en Bart van Lier uit 2013. Bart van Lier met uh, Bodycheck. Ik ga verder met een, uh, met een big band. De Michel Camillo Big Band. Ik heb vorige uitzending al een klein stukje ervan gedraaid. En ik ga hem nu helemaal draaien. Het heet uh, Why Not... Camillo Big Band met het nummer Why Not Volgende artiesten die ik klaar heb liggen is Nina Simone En een heerlijk nummer The Backlash Blues Yes, folks, Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blue. Yes, I am. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world. like me, were black, yellow, beige, and brown. It's the backlight. Na Simone met de Backlash Blues. Ik ga gauw verder, want ik ben bijna aan het einde van dit, uh, dit uur van CFM Jazz. Met Sarah Vaughn. Uh, het komt van een verzamelalbum, de Original Album Series. En ik ga draaien: The Gentleman Is a Dope. with Count Basie Orchestra. Sarah Vaughn. A man of many faults A clumsy joke met The Gentleman Is It Dope. Ik ben toegekomen met het laatste nummer van vandaag... en dat is van Frank Sinatra. En het nummer dat heet Too Marvelous Words. Het komt van een verzamelalbum. Fijne zondag. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... en graag tot de volgende keer. You're just too marvelous... Too marvelous for words like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much. And just too very, very to ever be in Webster's Dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. and just too very very to ever be to ever be in webster's dictionary and so i'm borrowing a love song from the bird to tell